One eye and dream the rest. I was called the early learner, and you were the heart sufferer. But this I never could have guessed. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS journaal. In Londen hebben David Cameron en Nick Clegg de afgelopen avond... voor het eerst persoonlijk met elkaar gesproken over de vorming van een coalitie. Het overleg tussen de leiders van de conservatieven en de liberaal-democraten... duurde meer dan een uur. Het gesprek verliep constructief en hartelijk zijn woordvoerder van de conservatieven na afloop. Morgen ontmoeten de onderhandelingsteams elkaar. Een heet hangijzer is de aanpassing van het kiesstelsel. De conservatieven voelen daar niets voor, maar voor de liberaal-democraten was het een van de belangrijkste verkiezingsthema's. Verder wil Kleik afspraken maken over een eerlijker belastingssysteem en gelijke kansen in het onderwijs. Als de onderhandelingen met de conservatieven mislukken, staat Gordon Brown's Labour-partij klaar om met de liberaal-democraten te gaan onderhandelen. Bij een ontploffing in een Russische kolenmijn zijn zeker acht doden gevallen. Op het moment van de explosie waren er rond de 350 mensen aan het werk in de mijn. De meesten konden op eigen kracht naar boven komen. Reddingswerkers proberen de overige mijnwerkers naar boven te krijgen. Er zouden nog zo'n 60 mensen vastzitten. Met een deel van hen is radiocontact geweest. Het ongeluk was in de grootste kolenmijn van Rusland, de Raspatskaya-mijn in West-Siberië. De explosie werd veroorzaakt door het vrijkomen van methaangas...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 Russische communisten hebben aangekondigd dat ze, een tegen de, dat ze een demonstratie houden. Ze vinden het meelopen van de buitenlanders niet passen in de traditie van de dag van de overwinning. Het is vandaag 65 jaar geleden dat de Duitsers zich overgaven aan de Russen. Het weer. Vannacht in het zuiden kans op misbanken. Overdag eerst bewolkt, daarna af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 12 tot 16 graden.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 You only En Me. You know it's not, not the, norm. the norm Cause I'm doing things that I normally don't ik heb je een. Uh, ik heb al een vriend. Ik ook. Aardige mensen, hoe gaan we ermee om? De met me van Zandvoort, ook op, op, op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45.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 Oh, Een uur met jou is vijf kwartier, we staan samen stijl, jij bent de stel. regen, ik de ton. Jij bent de kerst, ik de bonbon, We staan de rust, ik de cocoon. We ik ben het zakje, stel. jij de thee, we ik ben de kaas, jij de soufflé.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 Worden der wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen We zingen dingen. over de wereld Dan kunnen we een villa en een jacht. Nou, het veel een villa ja, en jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Dat ja, is duur Nou ah, ja, hè man. Zit er meer in de romans duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk ah, ja Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel nou echt verlangelijk. Wij de zijn het parken nou en de tang. Betaalbare romantiek, de bestaan toch helemaal en een vries. Dat kost me mijn Jij Naar. bent schrikdraad de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip.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 Stel. Het ik me ook stel.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 Okay. Oh, Punt 9. ZFM ZFM Specializing in danger I'm from Niagara Falls And I sit here It's time to face the truth. I stand here, lift my love And in the Love. We just want to big up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me. Somewhere it just bumps up. Yeah. test you. Don't stand a chance. Gotta no. look better than them. Yes, it was nicer than them. Yes, hold me tight, girl. Hold me tight. What? Why me up, Try me off. I came to rock up this party 'cause I can make you feel alright. yeah you are the best yeah. yeah you look better what you look better what, what? shouldn't you move what shouldn't let's you move go Woo. came to rock this party let's go let's go